Hij kan zijn vader niet meer zien, hij kan zijn vader niet meer horen. Hij kan zijn vader wel vergeten, hij heeft zijn vader al verloren. Omdat zijn vader plundert, omdat zijn vader moordt en omdat zijn vader niet meer van hem houdt. Omdat zijn vader slecht is, omdat zijn vader weg is. En gewoon omdat zijn moeder met een ander is getrouwd. 3, 4, 5, 6, 7 jaar, je weet ervan, je laat het maar. Met je hele maatschappij sta je erbij en kijkt ernaar. Naar de rechten van een kind dat door een moeder wordt bemind en dat met liefde wordt bedrogen. 3, 4, 5, 6, 7 jaar. Ze mag haar vader niet meer zien, haar vader mag niet bij haar komen. Ze mag haar vader niet meer zien, ze durft niet eens van hem te dromen. Omdat haar vader drinkt, omdat haar vader slaat. En omdat haar vader niet meer van haar houdt. Omdat haar vader ruzie maakt, je weet wel hoe dat gaat. En gewoon omdat haar moeder met een ander is getrouwd.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 Duizenden kinderen willen niet met hun vader praten. Duizenden kinderen voelen zich in de steek gelaten. Met de schaamte, met de schuld, met de angst en met de pijn. Om een vader die niet meer van je houdt. En weten dat dat onzin is en weten dat dat leugens zijn. Maar leugens van een moeder die je altijd hebt vertrouwd. Drie, vier, vijf, zes, zeven jaar. Zonder keuze, laat me maar. Met je hele maatschappij sta je erbij en kijk ernaar. Naar de onmacht van een kind dat door een moeder wordt bemind. En dat met liefde wordt gegijzeld. 3, 4, 5, 6, 7 jaar. Naar de onmacht van een kind. Dat door een moeder wordt bemind en dat met liefde wordt verminkt. 3, 4, 5, 6, 7 jaar.